Het gaat in totaal om tienduizenden beelden van vrouwen, onder wie dus ook Nederlandse. De politie gaat uit van een gezinsdrama in Papendrecht. Een man en vrouw van 32 en hun kinderen van 6 en 4 werden vanmorgen doodgevonden in hun woonkamer. Rond half twaalf brak daar een korte, maar hevige brand uit. Na het blussen vonden hulpverleners de vier lichamen. De politie doet een buurtonderzoek in Papendrecht. De inzamelingsactie voor de families die betrokken zijn bij het ongeluk met de stint in Os... heeft al meer dan anderhalve ton opgebracht. De initiatiefnemer hoopte 60.000 euro op te halen voor de uitvaart van de vier omgekomen kinderen... en eventueel voor aanpassingen in het huis van de twee overlevenden. Hij heeft laten weten dat er nu ook geld over is voor de machinisten en de hulpverleners... die ook veel hebben om te verwerken. In ruim een dag hebben al zo'n 10.000 mensen geld gestort, soms ook bedragen boven de 1.000 euro...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in Zierfan. Zie. Met nu Zandvoort op zaterdag. You kunt never know what it's like. Je bloedt al like when a freezer just like us. And there's a cold and You just fade away Don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a jewel.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 Een heerlijke begin van uur 3 van Zandvoort op zaterdag. door de, de, de Sjilvrij L.T. John uit de jaren 80 en I'm Still Standing. Ja, wat gaan we nu 3 uh, allemaal nog doen, Albert-Jan? Uh, ja, natuurlijk uh, de verschil in aanvangstijd... Van in plaats van half drie, uh, drie uur van uh, SV Zandvoort... wedstrijd thuis tegen uh, Monnikerdam. Gaan we over een uh, tweetal pla platen allereerst weer even schakelen... met Joop van Est voor over stand van zaken in de tweede helft. Ze gingen de rust in met een uh, 1-0... Uh, voorsprong voor Monnikedam... en uh, hopelijk uh, gaan ze uit een ander fraantje tappen in de tweede helft. Over de tweetal nummers weten we meer... want dan gaan we weer schakelen met Joop van Nes Daardoor komt Pit Report wat later aan bod. Wellicht de, de tegen, uh, tegen half vijf. Natuurlijk is er nog steeds nieuws uit de wereld van de Formule 1 CQ... uit de autosport. Maar het is een beetje rustig uh, geworden uh, tijdens de stoelendans. Maar goed, nieuws is er altijd. Dat ook weer dus deze week in Pit Report tegen uh, half vijf. Om half vijf natuurlijk ook het dier van de week. En vorige week hadden we hem al in de uitzending. Kas en Kas zit momenteel nog steeds in het dierenthuis. En het wordt toch ook hoog tijd dat Kas een thuis vindt. Vandaar dat we Kas vandaag in de herhaling doen. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf moet ik zeggen. Uh, luistert naar de illustere titel... Je liet me vallen, een tranen trekken van het eerste uur. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Als er verder nog tijd is, was er wellicht nog wat kort Zandvoorts nieuws. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albertjan. En uh, we zeiden het al in het vorige uur. Op 6 oktober vindt Korendag plaats in de protestantse kerk. En het staat geheel in het teken van de disco. Dit is D-I-S-C-O. -S Het gaat allemaal om de disco, oftewel de DI SEO. De gouden oude singer van uh, Otterwan. Zo dadelijk schakelen we weer naar Duintjesveld. De tweede helft van de wedstrijd vandaag. SV Stand voor tegen Monnikerdam. tussen 7 en 9, luisteren naar CfM. Dan hoor je vast en zeker dit plaatje ook weer loskomen. Electricity, de nieuwe zin van Silk City, Dua Lipa... en uh, Mark Ronson, een hit van dit moment. Voor de tweede helft van de wedstrijd van vandaag... SV Samford, Monnikendam Gaan we weer naar Joop Vredes op Duintjesveld. Goedemiddag nogmaals, Joop. Ja, ik uh, kom terug weer op Duintjesveld, moet ik eigenlijk zeggen. Want uh, de tweede helft is alweer uh, 13 minuten oud. Uh, zo rap gaat dat. En Samford is eigenlijk minder of meer boeren uit, het, uit de kleedkamer gekomen. Het speelt veel sneller Het speelt veel meer op de helft van Monikadam. En Monikadam probeert dat tegen te houden door middel van overtrainingen. Van alles nog wat Kleine overtrainingen, grote overtrainingen, zojuist een gele kaart nog had. En zand is nu in aanval. Oh, dat is volledig foute baas, hij probeert inderdaad Budwafel te bereiken, maar hij doet niet anders dan de verdediger van uh, Modderkendam te bereiken die nu alweer in de 16 meter gebieden van het Zandvoort zijn. En dan moet het Zandvoort weer oppassen omdat uh, het gewoon een heel snel spelletje is dat we vanmiddag hier op de mat zien. Uh, dat nog steeds in bal bezit en daar probeert ze even kijken wie is dat. Uh, ik denk, nee, ik kan het niet goed zien, Ze zit precies aan de andere kant van het veld. In ieder geval, Dit Water is weg. Dit Water, ook voor de linkerkant van het veld. Nee, de rechterkant dan moet ik zeggen. het gaat hakken. Uh, hij had uh, verkeerd, want uh, de bal werd gestopt. En uh, wordt nu weggewerkt door maddag Dam. Uh, nu kom je gielsen naar uh, Kassenfries, de Fries. Terug naar uh, Van der Berg, Van der Burg. De Burg op de linkerkant speelt daar uh, Rafai in. Rafaai moet ik zeggen. Rafaai naar Kastien. Kastien weer uh, in de balbezitter, Speelt daar het Nijzerberg aan. Die wordt er neergelegd. En wordt er wordt een pijltje. penalty of niet? Nee, het is net buiten Strasse Ik had alles vermoeden. Uh, uh, was hij 10 centimeter meer in richting doel geweest, dan had hij de bal absoluut op de zip gelegen. Want Nijzerberg werd daar onreglementair uh, onderuit gehaald. En ik denk. Dat zowel Castine als water zich achter die bal gaan plaatsen. Ba water met links en Castine met rechts. En ze spreken nu het een en ander af. Uh, ja, ik ben benieuwd, want dit is uh, echt uh, 20-30 centimeter buiten het stafstokgebied. De gaat 9 uh, passen afmeten om de muur op de juiste afstand te zetten. Die moet nog een stuk te achteren. <coughs> <coughs> dit is een grote kans voor zandvoer. En ja, ik, ik vermoed dat dit dat gaat doen, maar voor hetzelfde geld gaat de Rijssel Casin dat doen. We zullen het af moeten wachten. Er is nog geen fluitje al gegeven, uh, de scheidsrechter geeft wel wat aanwijzingen. We moeten gespeeld terug, daar is het fluitje, die gaat dat doen. Casin, Casin! Oh, oh! Rakelings, rakelings aan de verkeerde kant van de paal. Uh, het was een prachtig mooie genomen vrije op goed geplaatst. Maar aan de verkeerde kant van de paal Dus dit nog steeds 0-1 voor Monakedam. En de keeper van Monakedam, hoe uh, heet die uh, schilder, die mag die bal uit gaan nemen vanaf de 5-9-lijn. Dus, dus Monakedam wordt nu met de wind tegenspeeld. Dus niet, het is niet sterke wind, maar het staat dus toch wel. Uh, het is wind ook, want het is erg fris hier op de Duigersel, moet ik zeggen. En daar is Monakedam toch weer in balbezit. Uh, probeert die bal in het te houden. En Sommso probeert alles te doen om dat niet voor elkaar te laten krijgen. de nummer 7 weer. Dit is Robin uh, Staat. Die uh, staat uit buitenspel. Gepakt en uh, gevracht en gefloten door de schijf En moet ik even kijken hoe de man heet. En dat is uh, Sander Stoffer, Dat weten we dat ook weer. In ieder geval gaan we weer terug binnen naar de studio. De stand is 0-1 en we spelen in de 61ste minuut. In ieder geval meer kansen voor SV Vanvoort in de tweede helft. Dankjewel, Joop, voor dit moment. En zo meteen komen we uiteraard weer terug bij Fris. Maar wij gaan eerst weer wat muziek drijven vanaf de tolweg Tina. Hier is Maroon 5 en 3 Little Birds. is gaan draaien op deze zaterdagmiddag. Morgen een uh, niet zo belangrijk voetbalwedstrijdje, hoor. Tussen uh, Ajax en PSV. En PSV, die speelt uh, morgen thuis uh, tegen Ajax. Ben benieuwd uh, wie die wedstrijd gaat winnen? Durf jij een gok te wagen, uh, Albert-Jan? Uh, uh, uh, nou, uh, nou, je, je zit me wel voor het blok. <kijen> maar als jij voor PSV bent, ben ik natuurlijk voor Ajax. Ja, ik ben voor uh, PSV. Nou, zet een biertje okay, op. Oké, ben deze. ZFM Race Radio. Report. Wat zal die lekker smaken? <laughs> Hier is je dan, de Pit reports. Allereerst, Max Verstappen moet, over de, moet volgende week wellicht achteraan starten bij de Grand Prix van Sochi. Volgens teamwaas Christian Horner van Red Bull schakelt de Nederlander waarschijnlijk over naar een andere motor. En in dat geval krijgt hij een gridstraf. Sochi is een race die we misschien snel moeten vergeten, al dus Horner voor de camera van Sky Sport. Maar daarna komen we nog een paar mooie races met misschien nog wel de mooiste in Mexico, waar Max vorig jaar heeft gewonnen. Verstappen klaagde zelfs tijdens al, al tijdens de Grand Prix van Singapore over zijn motor van Renault. Toch eindigde hij op een mooie tweede plaats. Red Bull stapt volgend jaar over naar de krachtbron van Honda. Verstappen werd vorig jaar vijfde in Sochi. Sebastian Vettel wil al de, wil al de resterende races dit seizoen winnen om alsnog wereldkampioen te worden. De Duitser blijft geloven in zijn kansen op de titel... die ondanks zijn serieuze achterstand op Lewis Hamilton... indien we vanaf nu iedere race winnen, dan zitten we safe. Dat moet vanaf nu het doel zijn, al dus Vetal tegenover Autobild. Volgens Vettel is er dan ook nog steeds niets verloren... en de Duitser meent dat hij nog steeds Hamilton kan inhalen... en wereldkampioen kan worden. In praktijk kan dat zeker, want Vettel staat 40 punten achter... en indien hij iedere race vanaf nu wint... en daarmee Hamilton dus in, in het beste geval telkens tweede wordt... dan loopt Vettel 42 punten in op Hamilton. Voldoende dus om een wereldkampioen te worden. Nou, naar de stoltjesdans die de afgelopen week heeft, heeft plaatsgevonden in de Formule 1... was er één die, naam die nog geen stoeltje had en dat was Stoffel van Doorne. En wat doet zich nu voor Stoffel van Doorne? vervolgt wellicht zijn loopbaan mogelijk in de IndyCar. De 26-jarige roem, Roembekenaar die na dit seizoen bij McLaren plaats moet, plaats moet maken voor Lando Norris... is in gesprek met het team van Dale Coin. We hebben met hem gesproken, al weet ik niet waar dat toe leidt... als het al ergens toe leidt. Maar hij heeft voorzichtig interesse, zou ik willen zeggen... al dus Coin, Ko uh, aan motorsport.com over Van Doornen. Op de vraag of de gesprekken met de Belg over een volledig seizoen gingen... of alleen uh, over de weekenden op permanente en stratencircuits... dus geen OVOS, antwoordde Coin het hele seizoen ja. Volgens via uh, race-directeur Charlie Whiting is de kans bijzonder klein... dat we binnenkort drie Formule 1 bolides per team op de startgrid zullen zien. Momenteel zijn er slechts tien teams in de Formule 1... waardoor er ook maar 20 wagens op de startgrid staan. De racestoeltjes in de Formule 1 zijn dus erg schaars. Volgens Toto Wolf kan er uh, met een derde wagen voor worden gezorgd... dat jong talent in de Formule 1 kan blijven of in ieder geval erin kan komen. Maar de kans daartoe is vooralsnog wat volgens Charlie Whiting klein. Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock is weer veel aangelegen dat vrouwen zich beter kunnen ontplooien in de autosport. De 36-jarige voormalige Formule 1-coureur pleit voor aparte racekampioenschappen voor vrouwen, zoals de Formule 1 en de DTM. Net zoals je ook vrouwenvoetbal en mannenvoetbal hebt, zegt hij tegen de Rheinische Post. Voormalig wereldkampioen David Coulthard staat achter het idee van Glock. Formule 1 voor vrouwen zal er vroeg of laat komen, net zoals... Bij het tennis en voetbal en vele andere sporten zullen vrouwen het tegen elkaar opnemen. Ik vind het in ieder geval een goed idee, al dus de schot. Tot zover. Ja, morgen of uh, morgen, volgende week de race in uh, Sochi. Ja, maar uh, goed, als, als hij aan de motor gaat klooien, dan moet hij achteraan starten. Klopt, en, maar het is wel zijn verjaardag uh, volgende week zondag. Nou. En dan zei uh, Ricardo, ik moet nog een cadeautje hebben voor uh, Max Verstappen. En dan Hij zegt, nou, ik denk dat ik wel weet wat cadeau wordt. Ik ga winnen in Sochi. En dan draag ik mijn overwinning op het circuit op aan Max Verstappen. Nou, voor zijn verjaardag. Nou, wat nou, een fijne collega ook, hè, die uh, Ricciardo. Maar ja, volgend jaar zijn we er vanaf. <laughs> en hier is de uh, Monkeys. Oh, I could hide the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring.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 Night on his steed. Now you know how happy I can be. Ook deze staat weer in de lijst. De guilty pleasure-lijst van CFM. Je de Monkeys, en daydream believer. Ja, wat vroeger dan normaal gesproken. Maar hier is hij dan dier van de week, Kasper. Kas. Oh, Kas. Ik, ik ben een knappe Kas, een Engelse kokker, spaniel, van twee jaar oud. Met mijn eerste baas woon ik samen in Portugal. En toen mijn baas overleed, ik was toen anderhalf jaar oud... ben ik verhuisd naar een gezin in Nederland... Helaas kon ik hier niet mijn draai vinden... en dat liet ik zien door vervelend gedrag te vertonen. Naar mensen ben ik vriendelijk en enthousiast... maar als ik je eenmaal goed ken... dan test ik je wel graag uit hoe ver ik kan gaan. Daarom zoek ik een huis zonder kinderen. Mijn baas moet sterk in zijn schoenen staan... en zich niet in de maling laten nemen... door mijn vrolijke verschijning en schattige kopie. Deze kan ik namelijk prima in de strijd gooien. Met andere honden speel ik graag samen... maar mijn huis ermee delen gaat mij een beetje te ver... Mijn hobby's zijn wandelen, zwemmen, spelen en nieuwe dingen leren. Zoals je kan lezen ben ik een actieve hond en zoek ik een baasje die dat leuk vindt. Ik zou bijvoorbeeld graag gaan speuren of behendigheid gaan doen. Als ik eenmaal gewend ben in mijn nieuwe huis kan ik best even alleen zijn. Wat ik fijn zou vinden is dat als u een plek maakt voor mij en voor een bench. Deze ben ik gewend en beschouw ik als een veilige plek. Ik zoek baasjes die ervaring hebben met mijn ras en met opvoeden van honden... of die zich echt weer erin willen verdiepen. Bent u diegene die een actief en slim maatje zoekt? En neem dan contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Kas? Kas verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefonisch 5 te bereiken op 571 3888. 571 3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskenmerland.nl. Want ook Kas verdient een thuis. Zo is maar net. Ga voor Kas of de andere leuke dieren naar het dierentuin aan de Keesomstraat. It's yeah. me yeah. over deze hit van Queen... in de crazy little thing called Love. Zo meteen gaan we naar Duitsjesveld... het slot van de wedstrijd van vandaag. SV Stamford tegen Monnikendam met Joop van Espen is deze. In de jaren 80 was dit de Show van Jellybean. Teens samen met Madonna in de Sidewalk Talk. Ja, voor het slot van de wedstrijd van vandaag SV voor het uh, Molkendam. Oh nee, niet slot. Hoe kom ik daar nou bij? Nou, we gaan in ieder geval weer naar uh, Jovenis uh, toe voor uh, het vervolg van de tweede helft, Zou ik het zeggen. Nou, Robert schiet in ieder geval een aardig en top, om dus nog maar 13 minuten op de, op de klok te spelen. Dat zal ik misschien wel wat bijtellen. Omdat ondertussen gewisseld. Van Dam heeft net. Maar, van de moet moeten mij, hoor. Monikerdam heeft net uh, zijn aanvoerder geweest en die werd raakte gebaseerd in de stadsgebied. En uh, uh, dat gaat nu achteruit voetballen. En dat is het uh, daar, uh, uh, uh, uh, Refy. ik moet toch even die ja, die namen, dat weten allemaal hoor. Kerstien, Kerstien probeert hem man te passeren, dat lukt hem uh, bijna. Ja, nu in je, ieder je, je, geval je, wel. Mans. Muns is te snel voor zijn tegenstander, is eerder bij de bal. En Kies speelt nu, even kijken, wie is dat? Keershof aan. Keershof, een hele diepe bal en dat is te ver voor water, te diep, te snel, te hard. En water is niet snel genoeg om die bal te kunnen halen. Met andere woorden, voor Zandvoort en Monikendam mochten de bal vanuit de 5 meterlijn weer in het spel gaan brengen. Zandvoort dat probeert met alle macht om die achterstand om te draaien, in ieder geval een gelijkspel. Dat lukt nog steeds niet. Monikendam is gewoon uitgekookte ploeg. Maak net even een overtredentje. Ik word net een scheidsrechter en oh, zal ik er vanuit of niet? Ja, en dan doet hij het niet. En dan is het gewoon de bal voor, voor Manneke Dam. En dat is een beetje irritant, maar het is wel een spelletje. Het is een ploeg die al jaren in die tweede klasse speelt. En die uh, gewoon uh, God een sterke poeg is. Het moet ook wel vorig jaar derde geworden. Dat doe je ook niet zomaar. Nu ondertussen probeert hij kastenvries die bal te pakken te krijgen, dat lukte niet. Uh, de, keeper, de, de, de, ja, de keeper heeft ondertussen de bal en kreeg die aangekopt door een van de verdedigers. En koppelt hem terug op de, op de keeper, dat mag nog steeds. Nu, Jurjamans, probeert die bal weg te koppen, dat lukt niet. Nummer 17 van uh... Van Manneke Dam, dat is, uh, Jeffrey Gitz, die gaat daar die hoek in en ik kom de bal terug. Nee, het is uh, Rifai die de bal heeft. Rifai. Naar, uh, um, even kijken, wie is dat? Berg. berg, Ja, Berg. Probeert iemand te passeren. Berg. Speelt hem daar diep. Naar nou, ja, boetwater. water. kan kan hem aannemen, op de rechterkant. Water die levensgevaarlijk is en het is er net nog een prachtig mooi schot wat dat op de doen had. Uh, Eindigde helaas voor Zandvoort. Zal hem nog ingooien, vanaf de rechterkant. Goed, Michielsen. Michielsen moet ik zeggen. Michielsen, nog steeds. Ga naar die achterlijn. Kan hij die bal voorkrijgen? Nee, dat kan hij niet. wordt goed verdedigd. Er twee man daar. En Michielsen is nog steeds in, in die balbezit. En die gaat nu over de zijlijn. San van mag en dat doet Michiel ze zelf en die gooit daar aan. Dus er zijn een paar verdedigers tussen, dat kan ik niet zien. In ieder geval mag Monika Dam verder gaan. Nee, dat is Kasservries, in de 16 meter gebied. Kan ik kan het pand klaarleggen? Nee. daar wel, Kom, even kijken, invallen voor de Roxy Groot. Helaas, de moet weer achteruit en dan gaat die Jeffrey Gits weer. Een hele snelle rechterspits die nu alleen nog even Riva voor zich heeft. Maar Riva, die die wint het. Rivai wint het en Sasso kan uitverdedigen. Via mag, uh, Kastien. Kastien naar Michielsen. Uh, Michielsen Michielse naar uh, Water. Water op de rechterkant. op de helft van, van uh, Monnikerdam. Dam Daar speelt hij uh, een berg in. Merch, die draait zich om. En die legt die bal klaar. Nee, die gaat via het voet van een verdediger. weer naar, buiten het sasso en uh, daar staat een speler van buiten uh, buitenspel, maar niet buiten buitenspel. In ieder geval spelen we in de 82e muziek, dat is dus een 0-1. En soms is het allemaal bezig om te proberen de, in ieder geval een blijfspel eruit te halen. Oké, okay, dankjewel Joop en zo komen we oh, bij je terug voor het slot. Het is een beetje husselen zo het laatste half uur van Zandvoort op zaterdag. Maar dat heeft alles te maken met de voetbalwedstrijd van vandaag. Anders komen we weer in de, in de knoei met Joop van Hesse en zijn verslaggeving. Dus vandaar dat we hem nu gaan doen. Zit je er klaar voor, Albert-Jan? Alles voor Joop, hè? Alles voor Joop, het gedicht van de dag. Jij liet me vallen. Daar komt hij aan. Ik zag jou daar lopen. Jij was alleen. Jouw trots was niet meer jouw ding en mijn mond viel open. Het voelde meteen dat je het niet goed met je ging. Jij, jij was altijd diegene die droomde en lonkte. Alles, alles liet je zien wat je had. Zag dat geluk te lang naar je lonkte. Wat is er over van wie ik dan was? Jij, jij liet mij vallen. Ik zat in de puree. Het ging slecht, slecht met me, maar... Daar zat jij niet mee. Zonder blikken of blozen... Zo uitgekiend... Zei jij die woorden... Dat je meer had verdiend. Jij... Jij liet mij vallen... Wou meer van het leven. Zie ik je daar nou staan? Maakt me heel boos... Dat jij... Jij niet voor mij koos. Om jou te vragen... Hoe het nu gaat... Weet dat het met mij toch pijn zal doen. Ik moet je laten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 dat het slecht met me ging, daar, daar zat jij niet mee. Zonder blikken of blozen, zo uitgekiend, jij zei jij die woorden, dat je mij niet meer had verdiend. Jij, jij liet mij vallen, wou meer van het leven. Maar zie ik jou daar nu staan, maakt het me boos, dat jij, jij niet voor me koos. je daar lopen, jij was alleen En jouw trots was niet echt meer jouw ding Mijn mond viel open en ik voelde me God, Dat het niet zo heel goed met je ging Jij was altijd diegene die graag zoden en promp. Ja, die alles liet zien wat je had. Ik zie dat geluk veel te lang naar je lontje. Wat is er nog over van wie ik kan Jij liet me vallen, ik zat in de puree En dat het slecht met me ging en Daar zat jij niet mee Zonder blikken of blozen. Je was zo uitgekeerd Zijn in woorden dat je wil wat meer had verdiend? Ja, jij liet me vallen, liet me je wacht meer van het leven Maar als ik je daar nu zie staan, als ik je daar nu zie, maakt het me boos en dat je het niet voor me koos. ik dacht dat het heel anders zou gaan Om Jan nou te vragen hoe het met je gaat, oh, dat vind ik toch wel heel lastig. Want ik weet dat het me toch pijn zou doen. Laat je het zo verlaten dat het eigenlijk ook nergens op slaat. Want ik voel en ik vind dat wat jij denkt, dat totaal geen fatsoen. Jij liet me val. Ja. Ik zat in de puurzee. En altijd slecht met me Daar zat jij dus. En we gaan uh, naar Fris. het slot van de wedstrijd. Ja, inderdaad, het slot van de wedstrijd. Het stadion klopt dus aan aan de staat op 90 minuten. En er waren drie corners van Zandvoort achter elkaar. En daarna een peer van Rocky Groot. Gigantisch, de 16 meter, prima. Die gaat zelfs over het kruithuis heen. Kun je nagaan hoe hard hij in hoog die was. Maar goed, Zandvoort is nog steeds. Hij staat nog steeds op afstand en probeert alles om het wel een te doen om dat te om te draaien. En natuurlijk probeert het Monik dat, dat tegen te gaan. Weer Zandvoort aan de rechterkant, een witwater die uh, moeilijk heeft, een paar mooie vrije stoppen heeft gehad en nu weer een overtreding op zich kreeg. Heel snel nemen, water, hoe doe dat? Er staat weer een speler van uh, Monikendam voor de bal, dus hij kan hem niet nemen. Natuurlijk, bewust uiteraard, de daar, Daan Kerkman gaat mee. Ja, of je nou met 1 of 2 nog vliegt, dan maakt helemaal niks uit. Nu staan ze in ieder geval met voor de doel van Monnikerdam. Komt die bal, komt wagen in het mond. De hart, uh, even kijken, uh, dat is groot, geef hem een hoge bal. Laat je berg, kan hij wel aannemen. Berg, en uh, een schot. Nee, je wordt tegengehouden door een verdediger van Monnikerdam. <coughs> nu gaat die bal weer over de achterlijn door een van een, een speler en het zal nog wel even duren voordat het nog genomen wordt. Ik ben bang dat de allereerste wedstrijd van Zandvoort in de tweede klasse sinds een jaar of vier, vijf, uh, nou dat is misschien nog wel langer uh, verloren gaat. Uh, het is niet anders. Uh, het het een, in één keer doorstomen naar de eerste klasse zal erg moeilijk zijn. Als uh, het niveau van die tweede klasse nu uh, kan aflezen aan Monnikendam, dan is Zandvoort uh, nog lang niet aanwezig daar. Wordt er wordt gewisseld, natuurlijk. Men probeert de tijd te rekken. En uh, uiteraard uh, is dat Monnikerdam. natuurlijk. En nog steeds ligt die bal niet in het veld. En de schrijfzetter moet even de uh, administratie bijwerken vanwege die wissel. En daar is hij gefloten. Toen gaat die bal komen? Met de wind tegen, want het begint steeds sterker te waaien hier. Blijft in het middenveld hangen. Wie is er daar? Jorriëmans, er wordt overtreding gemaakt. Sampen nog een vrije slot Op eigen helft, weliswaar in de cirkel van het middengebied. En dat, uh, ga, wie gaat dat doen? Uh, even kijken, dat is Dylan Kreuger. Kreuger, die trekt zijn kous omhoog. Gaat die bal ver komen of niet? In ieder geval heeft hij de wind mee, komt die bal aan. Hoge bal. Uh, en dat is een prooi voor de keeper, een heel simpele prooi voor de keeper. Die natuurlijk geen haast heeft om die bal te gaan nemen. Dan gaat die bal in ieder geval wel genomen worden. De de spits van Monnikendam. En dat is weer, weer dezelfde Kreuger die die bal pakt af, afpakt. En het uh, uh, nu. Water naar Jurje Mans. Mans. Naar, even kijken hoe hij zit op de zijkant. Kan ik kan het niet zien. Dit is in ieder geval nu de uh, kastje. Uh, nee, niet Kastje Dit is uh, <coughs> de, bijna uh, Refire die helemaal naar voren is gekomen en door kan stomen door het 16 meter gebied. Zover is hij nog steeds niet. dan kan uitverdedigen. Doet dat heel rustig, heel, heel slim en uitgekookt. Naar de rechterkant. Dat we zeggen. Een hele snelle spits daar. Die gaan meters maken. Komt het 16-meter gebied in. En dan wordt daar neergelegd. En wat doet die zich? Niks aan de hand, zegt hij. Daar, Kerkman. Wauw, heel ver weg. Heel ver weg. En het is afgelopen. Het is, denk ik, want er wordt gefloten daar. Maar wat is hier aan de hand? De ligt het gespeeld niet. Ligt de Santos speler op de grond? Nee, het is inderdaad wel afgelopen. Santos verliest hier met 0-1. Ja, en ik moet zeggen, niet geheel onterecht. Monnikerdam is een hele goede ploeg. En Sandvoort was niet sterk genoeg om hier uh, overheen te gaan. Het is afgelopen, de eerste wedstrijd van Sandvoort gaat verloren. Monnikerdam gaat naar huis met een eenloofwinning en drie punten. Sandvoort staat nu ergens onderin. Ja Joop, even winnen voor ons hè, dit. Ja, dit is echt een heel ander niveau. nog ten aanzien van vorig jaar, toen was Sandvoort de herenmeester in die derde klasse. Ja, het zal nu toch anders zijn. We zijn wel sterker geworden, maar nogmaals, uh, Monnikerdam is absoluut geen verkeerde ploeg. En als dit het niveau is van de top van die tweede klasse, dan krijg je soms het nog moeilijk. Oké, okay, dankjewel Joop en een hele fijne zaterdagavond. In gelijks okay, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer, hoi. juist van Jan van Nes op Duintjesveld. Helaas verlies vandaag voor SV Zandvoort. Tegen Monaco, dan werd het 0 tegen 1. Ja, het zit er voor ons alweer bijna op... voor deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Maar niet getreurd, nee. Dat gaat helemaal goed komen ze dadelijk na vijf uur. Want dan is hij er weer. Fred, hij is er weer. Nou, ik, ik was er al... Je was er al? Ja, ja, ja nee, maar hij zegt na nou, vijf uur, dus... Uh, ja, nee. nee. ik ben er al. Keurig op tijd, keurig <laughs> op okay. tijd. Oh, mooi, mooi, mooi, mooi. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen, uh, Frit? Nou ja, uh, je hebt het al gezien natuurlijk. Uh, Monique Rappa hebben we in de uitzending, uh, oftewel hier in de studio, met haar mansion. En uh, ja, daar gaan we eventjes uh, mee rond de tafel zitten. En we gaan om eh, kwart voor zes gaan we bellen met Ray Smit. Over zijn nieuwe single, kom met me dansen. En we hebben Laura Ros. En over haar nieuwe single, Jij en Ik. En daarnaast natuurlijk veel gevarieerde muziek. Een heleboel gevarieerde muziek. Entertainment for you. Zo is het. <laughs> Zo is het <laughs> dadelijk na vijf uur bij, Sierven. Hebben wij nog wat te melden? Jazeker, alle golflieven hebben ons opgepast. Vrijdag, zaterdag en zondag niet het huis uit. Want er is een drie dagen Ryder Cup. Ik ga het verder niet uitleggen hoe dat in elkaar zit. Maar de golfliefhebbers onder ons die weten het. Drie dagen golf. Was het niet iets van cup. Europa tegen... Nou, bijna goed. Ik ga, ga zo door. Okay. In ieder geval vanuit Frankrijk, uit Versailles, want daar ligt die golfbaan. Europa tegen Amerika. Drie dagen lang top golf live op de diverse sportkanalen. Wij zeggen een hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dag! Doei doei!